Het zal alleen een heelse toer zijn, de heren van de vroedschap opnieuw te overtuigen. Uh, we zijn verder gekomen dan ooit. Je hebt zelf gezet, schipper. Daar, naast de rijp. Dat lijkt me een uitstekende plaats om aan te meren. Bakboordhouwer! Bakboordhouwer! Laat de mannen afmonsteren en spreek niet over een nieuwe reis. Ik wil de volgende keer graag met de meester van deze kerels op reis...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 En uh, Heemskerk geeft u gelijk orders om te beginnen met het uitladen der goederen. Alle koopmanswaar gaat terug naar de magazijnen van Balthasar de Mouchon. We laten alles in dezelfde staat, gereed voor de volgende reis. Zo wildschepper. wilt, Maak vast het voor een groot masail. Maak vast de pazaan! Maak vast het voor een groot masail. Maak vast de pazaan! Neem alle kleine zeilen in!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 Links en rechts rosten we erop los met bijlen en korte lassen. Maar de wapens schomten op die dikhuiden af. Dikhuiden? Mogen ze. Dat zijn kolossale beesten met een dikke huid en schitterende ivoren tanden. zulke lange tanden. Ah, kom hier. Ik zal je rug boenen zodat het bloed gaat stromen. Ach, ja, graag. Ik maar niet te hard, hoor, met de boenen. <tie> Hoe is dat lang geleden stijntje dat jij mijn rug hebt gewassen. Al oh, dat haar op je borst. Hoe komt dat er zo snel op? Het is gegroeid als kool. Waar ja, haar, als een aap. Het is mijn voorland. Dan zal ik het er eigen handig afsnijden. Hier, een warme doek. Droog jij je van vooraf, dan vooruit sta op, dan neem ik je rug in. Het zal dan warmer dan warm blijven. Goed, zeg, ik heb wat brandewijn meegebracht. Een slokje misschien? Een zeer klein slokje.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 Maar die rakker, die kon niet alleen schitterend rennen, maar minstens zo bekwaam zwemmen. Uh, Ach, zo. Zal ik wat in je glas doen? Ja, half vol. Nee, niet meer. Niet meer. <laughs> ja, aan boord moesten we wel drinken. Die doordringende kou is zo fel. vertel me ben je een dronkelap uh, geworden? <laughs> nee, nee, nee, nee. Daar zorg de schipper Barends al voor. Of oh, we zijn oh. uitgenodigd door de vrouw van Barends voor een deftige visite. Oh, ga je naar aanvaard? Ik moet hem nog helpen aan papieren voor zijn kaarten. Hij heeft de komende tijd veel te tekenen.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 dat beest worstelde echter zo wild dat de scheepslijn ruim gevierd moest worden. En toen we de beer te lange en langs zij hadden en de lijn inpalmde, biedt de beer zich op de sloeprand. Ah. Sprong half en half aan boord. Nou, het zou ons slecht zijn vergaan als het touw niet was blijven haken achter een vingerling aan het roer. En moesten jullie de beer doden? Ja, er bleef ons niks anders over. Hij was wild en dat geweldige klauwen waarmee die om zich heen maaide. Ah. En het heeft uren geduurd voordat hem de baas waren.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 Maar op de uiterste punt van het eiland, aan de zuidzijde, daar wachtte onze avontuur. Ja, Gerrit. Stel je voor, een gans verlaten land. En plotseling zie ik ben drie, vierhonderd houten beelden. Allemaal koppen die staren over zee. Wat voor beelden waren dat? Van Heemskerk liet koers zetten naar wijgat. Ze kwamen dichterbij en zagen al ras dat die houten beelden... dat het gezichten van mannen, vrouwen en kinderen waren.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 Gewoon met En een nieuwe kaars daarnaast. Ach, zo Tim. Ach, je bent mooier dan ooit. Dat mag ik gaarne horen. Dat je me complimenteert. Hm. Kom mee, mijn zoete brok. Kom mee. Dan gaan we minnen, zolang we lust hebben. Ah.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 U beiden kunt dan uw hart ophalen en bij ons de maaltijd gebruiken. En bovendien, veert ge dan weer eens. De Zuiderzee is ten slotte niet te versmaden. Nou, ik zal u graag mijn Hendrikje voorstellen, Barends. In dank accepteer ik uw uitnodiging. Ik ga hier rechts af, deze steeg door. Ja. naar de vader van mijn aanstaande. Uh -huh. <laughs> ik zie u hopelijk spoedig en goed uw vrouw, weer Wienert van mij. Salut.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 Durf er niet naar te kijken. De weer een balg in het oog. Een stank in de neusgaten. Oh, Laten we verder gaan als De zwarte, de zwarte, de zwarte de Hoor je dat Gerrit? Zou het de waarheid zijn? Niets anders dan geruchten. Heb jij al een dode gezien? Die zotten maken elkaar en anderen bang. Oh, God zij ons genadig te plaag. Ik wil er verder geen woord over horen. Jawel. Jawel, ik herinner me in de Barmoestraat. Dat je een oude vrouw plotseling daar neer. In een uur was ze zwart. Maar als dood was ze. Heb je dat zelf gezien? Nee. Vernomen. Van de buur aan de overkant. Alsjeblieft. Ik geloof pas iets als ik het met mijn eigen ogen heb aanschouwd. Ik wil dat het je wijzer was, stijntje. Maar ik ben bang, hè. Niemand weet er het fijne van. De chirurgijn, ze kijken alleen maar toe. Ik neem de kist... Op mijn schouder. Dat draagt beter. Kom, we gaan. Naar is de De pestepidemie, de zogenaamde zwarte dood, grijpt zo snel om zich heen dat velen menen dat de ziekte een straf van God is. De mensen leven in doodsangst en zoeken hun toevlucht bij de kerk. Er zijn mensen die een zware consequentie trekken uit de gedachte dat de pest een straf van God is voor begane zonden. Zij noemen zichzelf flagellanten, geestelaars of geestelbroeders. 33 dagen trekken zij langs de steden om boete te doen voor hun zonden. Zij geestelen zich tot bloedens toe, in de mening dat men zich beter op aarde zelf 33 dagen kan geestelen, dan eeuwig door de duivel gekweld te worden. De geestelbroeders pijnigen zich in het openbaar, telkens in andere steden, om ook anderen tot grotere geloofsijver en vroomheid aan te sporen. U begrijpt, mijn heren, in deze situatie... kunnen wij ons slechts kort bezighouden met de problemen ter zeevaart. Hoeveel doden zijn er echter de plaag gesignaleerd? Vele honderden. De ziekte breidt zich met een afschuwelijke snelheid uit. Zo is men gezond, zo is men dood. Drie heren van de voedschap hebben wij binnen één week verloren. Is er geen enkel medicijn? De chirurgijn staan voor een raadsel. Er is geen kruid tegen gewassen tegen deze afschuwelijke ziekte die de mensen naar uit doen zien als moren zo zwart. Laten we ons toch ter zake bepalen. Hoe afschuwelijk ik, evenals u allen, de zwarte dood in onze stadhoek vindt. Wij moeten in de toekomst kijken. Ja. Ik heb na het onderhoud met de heer Van Aldebardeveld begrepen dat wij er als de voetschap van Amsterdam geheel alleen voor staan. Dat betekent geen der steden of provincie zal bij een eventuele volgende reis de uitrusting der schepen financieren. Welke kortzichtigheid. In dat geval trek ik mij terug. Uw houding is ook niet die van een vooruitziende geest, Boucheron, als ik zo vrij mag zijn. De denkt u wat u wilt. Maar ik ben niet van plan verder te investeren... als de heren in de provincie te gierig zijn om nog een duit in het zakje te doen... terwijl zij later wel het profijt willen opstrekken. Maar veel erger is halverwege te keren. U hebt gehoord wat ik verkondig. Zijn de heren het eens over de te bevaren route? De Carriese zee wordt door mij beschouwd als een binnenzee. Daar over Zembla, welks noordpunt we thans houden voor de noordelijkste kaap van Azië... tot een schiereiland werd gemaakt. De Poolzee is open... Het is daarom mogelijk onder de pool door te varen. Ja, volgens mij is de Karische Zee inderdaad een binnenzee. Of, indien deze in het oosten open is... dan toch slechts door een nauwe straat al daar met de open oceaan... welke volgens de plaatselijke bewoners de Samoyeden... maar Moria werd genoemd, in verbinding staande. Misschien kunt u ook iets vertellen over de ijstoestanden... waarover wij twee al gesproken hebben. Er zijn daar ongunstige ijstoestanden... App en vloedstromen ontbreken er totaal. Het zuiden van Nova Zembla zit in ieder geval aan Rusland. vast. Wij kunnen achter Nova Zembla om naar China varen. We hebben vooral in de eerste tijd veel schone dagen in dat gebied gekend. Met een lichte ijsgang weliswaar, maar doorkombaar. Hoe groot zal uw expeditie zijn? Twee, hoogstens drie schepen. Die ieder nauwelijks van elkaar afwijken en één en dezelfde koers volgen. Ik mag de heer op patent maken dat Barents binnen twee maanden de kaarten van de gehele kust van Rusland gereed zal hebben. Ja. Zodat wij een totaal overzicht van de situatie krijgen... ...waardoor het de toekomstige zeevaarders zeer veel eenvoudiger wordt gemaakt de juiste weg te vinden. Ik blijf erbij dat wij niet alleen onze buidels moeten openen. We moeten nuchter blijven. Dan blijf ik bij mijn besluit en ga mij opnieuw geheel toeleggen op de veilige Gibraltarvaart. Het spijt me, heer... Maar ik zal financieel niet langer aan uw projecten meedoen. Ik trek me terug. Dat is zeer spijtig. We hebben u altijd oprecht gewaardeerd. Ik kan niet anders zeggen. Dat wil ik niet tegenspreken. Maar anderzijds blijf ik erbij... dat ik uw houding niet bewonderde, Mouchon. Ik u een die palen schip van de Heemskerk? Ja, maar ik word gestuurd met een dringende boodschap. Wat is er, Gerrit? Zeg op. U moet avond ons naar huis toe. U verloofde is ziek geworden. Nee. In godslam. Nee, niet Hendrikje. Uw vader bij wie ik was door het overrijken van de aantekeningen... en zond van naar u toe. Ik ga subiet. En bid u toch voor mij, Hendrikje. De beste chirurgijn van de stad moeten helpen. Dat spreekt vanzelf, schipper. Wij zullen bidden zo vaak mogelijk. Er zijn heel meesters van Duitsland... die wonderlijke kruiden bij zich hebben... en de zwarte plaag kunnen genezen. De open sferen verdwijnen zien ogen. Waar zijn ze dan aan het werk? Op de dam. En bij de haven verkopen ze hun kruiden... Ze dragen snavelmaskers om de kwade lucht er niet te hoeven opsnuiven. Onzin. Pakzalvers, dat zijn er. Wees blij dat ze er zijn. Hendertje Cornelis, de toekomstige vrouw van onze schipper, heeft ook de plaag gekregen. Ik zal voor haar bidden. O, Heere God, laat de zwarte dood ons huid voorbij gaan. En het huis van Gerrit. Ik doe de hele dag niets anders dan bidden, bidden, bidden. Iedereen staat volslagen machteloos. De dominee zegt dat de mens wikt en God beschikt. De ziekte treft alle die... Houd erover op, die onzin. Onzin? Hoe durf je zo te praten, Gerrit? Al die godsdreiging bij van alles en nog wat. Ik luister niet langer naar je, Gerrit. Als je zo doorspreekt. Wie weet hoe vaak Hendrikje de verloofde van jouw schipper ter kerken ging. Wie weet dat? Ik heb de droe verplicht u mede te delen. Dat gisteravond laat mijn geliefde Hendrikje Cornelis is overleden. Aan de pestilentie. Het is mij dan zo warm in het hoofd. Ik kan nauwelijks denken. Maar ik had behoefte u dit te melden. Komt u voorlopig, geachte heer Barens, niet naar Amsterdam. Het is een slecht toe. Raad het ook uw familie af. Ik heb terstond de chirurgijnen ontboden, maar zij stonden machteloos. Ik heb ook een hier aan huis gehad, maar zijn capriolen mochten eveneens niets uithalen. Ik vraag mij in gemoede af, waarom ik door de goede God zo gestraft ben. We zouden spoedig gaan trouwen. De gehele uitzet had mij liefgereden. Ik kan mij nauwelijks voorstellen waarom God de Heer ons treft. Wij, Godvruchtige kinderen, zowel Hendrikje als ik, die alles hebben gedaan ter meerdere glorie van hem. Gebegrijpt, achter achterschipper dat mij thans niets meer aan de wal bindt... en ik zou liever vandaag dan morgen het ruime stop kiezen. Met verschuldigde eerbied voor u en uw familie teken ik... Jacob van Heemskerk. Het was het eerste deel van de overwintering op Nova Zembla, een hoorspelserie van Dick Walda. Willem Barens werd gespeeld door Frans Zomers, Jacob van Heemskerk door Jan Borkus, Paul van der Lek speelde Gert de Vier, Robert Sobels, Balthasar de Moucheron, Frans Kochsoorn was een burgemeester, Wille Ruis van Linschoten en Heip Horizant Francine Barends werd gespeeld door Joke Rijsma Havelen... ...Steintje door Corrie van der Linden... ...Hendrikje Cornelis door Maria Lindes... ...een matroos door Guus van der Male. ...van Olde Barneveld door Dick Scheffer... ...de commentaar werd gesproken door Barbara Hofman en Gary Mantel... ...de muziek werd uitgevoerd door Karen Visser... ...Koosje Wijzenbeek, Hans Wesseling en Donald de Malkas. Technische realisatie, Beer Gertenbach, Tom Prudon en Max Westra. De regie had Ad Leukler.